Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een oude bekende aan het roer bij GroenLinks PvdA. Woensdag stapte Frans Timmermans op als fractievoorzitter... omdat de verkiezingsuitslag voor GroenLinks-PVDA tegenviel. Vanmorgen heeft de partij een nieuwe fractievoorzitter gekozen... namelijk Jesse Klaver. De bedoeling is dat hij een rol speelt bij de formatie... vertelt politiek verslaggever Ewout Kivit. Hij weet een beetje hoe het, uh, hoe het gaat bij zo'n formatie... want hij heeft dat eerder bij GroenLinks gedaan. Hij wil niet het uh, partijbelang, maar het landsbelang opeenzetten. Het land moet weer vooruit. Legt hij wel de druk een beetje bij de VVD neer... want ook D66 en CDA's... We zeggen dat steeds, hè. je moet in het landsbelang denken, we moeten weer samen vooruit. Maar de VVD sluit tot nu toe GroenLinks-PVDA uit voor die formatie. Dus die druk wordt hiermee wel opgevoerd op de VVD, van ja, ga nu toch maar met ons ook praten. En nou, We gaan de komende dagen zien of dat inderdaad ook gaat gebeuren. Israël weet van wie de stoffelijke resten zijn die gisteren door Hamas zijn overgedragen. Het gaat om militairen die alle drie werden gedood tijdens de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023. De lichamen van acht overleden gijzelaars zijn nog steeds in Gaza. In het zaak dat vuur is afgesproken dat die allemaal terug moeten naar Israël. Hamas zegt moeite te hebben om ze te vinden. Drie mannen zijn op heterdaad betrapt toen ze duiven wilden stelen bij een volkstuin in Nune. De eigenaar zag ze op beveiligingscamera's. Hij ging kijken en zag drie mannen wegrennen. De eigenaar ging erachteraan en belde de politie die de drie heeft opgepakt. En een primeur in Nijmegen. Daar was het eerste nationaal kampioenschap Vossenjacht. Meer dan 250 teams gingen op zoek naar 75 verklede mensen. En die hadden zich vermomd als historische figuren, maar ook als teletubby of haai. We gaan Vossenjacht spelen. Achter elke hoek kom je gekke figuren tegen, mooi verkleed. Dit is geweldig. Je wil alle hoekjes van de stad zien. Als je met z'n allen dat doet, dan is dat toch hartstikke gezellig. Dit is echt een hele goede promotie ook voor, voor de binnenstad en voor Nijmegen. De organisatie denkt nu al aan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 People hanging around, they ain't bringing us down I know you and you know me, and that's all that counts hey. So don't you worry about people hanging around, they ain't bringing us down I know you and you know me, and that's, that's why I say hey. Nobody gon' love me better, I must stick with you forever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 special about you I can't imagine living without you Check shot. We'll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 So hush not chow